persoonlijke leven van meneer T. Die weer, euh, zoals elke maandag, zijn T-show presenteert. Nou, dat was het vorige week wel even euh, schrikker blazen hoor. Ben je druk in gesprek, hebben we een mooie show en euh, vallen we uit. Nou, ik hoop dat we deze keer wel in de lucht blijven, want dat is natuurlijk vreselijk. En, en het ergste was nog, euh, de Vries die had geweld, de Vries die... Ja, die had een ontzettend mooi verhaal en, uh, hoe heet het? Elmo die had gebeld, ook sinds tijden weer, omdat ze, uh, ja, zijn rapport erg goed was. Hij was gewoon overgegaan naar groep 7, 8, 10, weet ik, ik, ik, ik kan het allemaal nog bijhouden, maar... ...die was op zoek naar een zuskenbiscop voor zijn vader. En dat was uh, die titel De Enige Eunig. En uh, toen belde de Vries en die zegt, ja, ik ken dat wel, dat bestaat echt, ja, dat heb ik wel eens in mijn handen gehad. Maar dat is is ze een speciaal album. Ja, zo zie je maar. Dat weet de Vries dan weer, maar niemand heeft het kunnen horen, want we waren dus vreselijk uit de lucht. Ineens alles prop vast. Dus help mij herinneren dat ik af en toe mijn avatar even zo beweeg in de palace. Dan zou het wel eens goed kunnen gaan vanavond. Vreselijk, hè? Maar goed, wat hebben we dan wel vandaag? Nieuws van het front. Ja, even kijken hoor. Wat hebben we vandaag? Het laatste deel van de reportage van Brinkelman natuurlijk. Die, die zat in zijn vakantie nog keihard te werken aan deel 3. Van de drie luik, dus wat hij gemaakt had van de Malam in Den Haag. Spectakel. spektakel. Ja, zoals altijd bij de TESO Radio Gamba. En we krijgen steeds meer luisteraars, maar ik weet niet of ze allemaal mee zitten te chatten. Want volgens mij hebben we weer meer luisteraars dan chatters. Ik zie 800.000 luisteraars, ik zie 6 chatters. Goh, dan moet ik even uitleggen hoe je dan op die chat kunt komen hoor. Want het zou natuurlijk leuk zijn als dat palace een beetje vol kwam. Surf naar de website www.gamba.tk. En uh, kies voor chat en lees vooral goed. Dat is wel erg handig. Nou, wat hebben we bellers vanavond natuurlijk. Uh, ja, kijk, ik kan wel een beetje samenvatten wat er vorige week gebeurde. Krijgen we die, uh, die Thijs Giersnavel die hier introduceert de bingo-logie. Dat is echt de meester in de, de bingo, zullen we maar zeggen. En uh, ja, die introduceerde dus de wingelogie. Dat is een Thijs uh, Om maar wat te noemen, we hebben bellers naar Elmo. Die belde van... Yo, ik heb een Suskenbuske. Nou ja, kan het stemmetje niet natuurlijk. Het is een kind. Maar uh, Suskenbuske album, de enige eunig. En dat uh, wilden die eigenlijk graag hebben. Ja, dat soort dingen gebeuren in gamma. En Big one big happy family. Allemaal Gamma's. Ik hoor zelfs dat we een gamma erbij hebben. Dat is een illegale luisteraar. En die wil gewoon we, wel we gamma worden van Gamma. Voor 10 euro per jaar ben jij lid. Dan krijg je de fantastische cd. Met er ook enorm veel uitzendingen van Radio Gamma. En natuurlijk het legendarische ledenpas. Die toegang geeft op onze zeer exclusieve Gamma. En spraak laten volgen. Ik ben blij dat het nummer zo lang duurt. Nou, uh, Bellas, ja, en misschien belt uh, Fozelien wel weer, Fozel-Smechmans. Uh, met een of andere ongewone Stichting of Vereniging. Of uh, Guus Fiersnabel weer met een of andere. Van zijn fantastische dure uitvindingen. Het is hier altijd zo'n drukte. Of natuurlijk uh, die, die, die, die, die nieuwe. Uh, nou, dat is wel interessant hoor, die zus. Die zuster, zullen we maar zeggen, zuster Smechmans. Altijd klagen over die, die paters die te veel bier drinken en zo. Nou, ik, ik, er kan genoeg gebeuren. En jij kunt bellen 070 360 2527. En je kunt jetten www.gamba.tk. Nou, je kunt zoveel hier. Je kunt ook naar muziek luisteren: van Abba tot Zappa, van Hartel tot Samba. En uh, zelfs Janis Joplin komt langs. Ja, ik, uh, ik ben helemaal toe aan uh, de reportage van meneer Brinkman. Ik, uh, ik vind hem, uh, ja, ontzettend. Uh, Leuk is die. We gaan hem gewoon lekker luisteren. De Brinkelman-reportage, dat uh, gaat er altijd in. Hey, Nova, hebben ze Jim. Steer de hem, heer, en we are droog. Die A.D. haast, A.D. ziekenzaal. Maar, Radio Habba, hei Brinkelman. Brinkelman. Schaduwspel met van die waaier poppen. Een soort uh, poppenkast. Nou, even kijken. Nee, er staat Miep Simons ook al, Miep. Uh, Jezus, Adriaan, jij hier? Ja, ik ben ook eens eventjes bezig kijken op die passenmaal, het is hier indrukwekkend. Ik ben al een uh, drieluid bezig. Ja, ik had het kunnen weten, hè, Adriaan. Je, ja, die Thijse boys, hè, die zijn een beetje zoals ik. Jezus, ja. Adriaan. En, uh, is dat iets mis mee dan, dat ze zoals jij zijn? Ik ken er wel meer, hoor, Ronnie worden en zo, is allemaal zo. Ja, maar ik weet ook uh, hoe je je aangetrokken voelt tot ons, soort. Uh, ja, en dan ga je hier een beetje bij die schouduwpoppen zitten kijken, zo een beetje naar die voorstelling uh, zitten bekijken, wat er allemaal zo uh, in Indonesiën uh, shadow puppets uh, gebeurt. Ja, je moet weten, Adriaan, ik ben ...enorm into black magic. Ja, het is wel een beetje magisch om met dat kaasweg. Nou, ik ga gauw weer verder, hè. ik hoop je nog eens tegen te komen hoor. Ja, in een, uh, in een donker steegje nou, of zo. Hè. Nou, daar zullen we het maar niet over hebben, ik ga gauw verder. Nee, maar daar zie ik hem hoor. schiersnavel. Even naar hem toe lopen. Oh, hallo Thijs. Uh, hallo nog Thijs, goeiedag, goeie goeiedag, avond. Goedemiddag goeie is het eigenlijk. Ja, dat is wel even wat anders hè. hier, zoals nou, grootstuk... Ik heb je eigenlijk helemaal nooit gezien, ik vind het heel erg leuk dat je vandaag ook hier wil langskomen. Je ziet dat ik hier met de bingo bezig ben. Ja, je bent hier met een bingo toch? Ja, vorige week hadden we onder water bingo, dat was hartstikke leuk. Maar ja, er zijn wat mensen, vooral die oude mensen die kunnen daar niet helemaal tegen. ik ja. zegt, dus, ik ga lekker op de om ga ik staan. Ja. En met lekker gewoon een beetje een tropicaal bingo spelletje. Ja, en uh, is dat er, is er dan maar uh, die... Indonesische mensen wel een oog voor dit soort spelletjes, snappen die dat wel? Nou eigenlijk niet, maar dat maakt mij het ook helemaal uit. Als je, als je maar lol hebt, is het gewoon wel heel erg fijn om hier te zijn. Ja, en er zijn latexballen, hier. ik. Ja, latex, inderdaad. Heb je, dat heb je goed onthouden, neer Brinkelman. Ja. Dat is al heel lang. Hebben we het daar nooit meer over gehad. En vandaag komt het allemaal weer boven. Uh, klein privévraagje. Uh, hoe is het nou met uw broer? Ben je alweer een beetje verbroederd of is het nog steeds uh, zwaar gebroeide die handel? Nou, die, uh, die Guus is een rare kwezel. Ik ja. weet niet wat die man allemaal doet en uitspookt, maar mij maakt het helemaal niet uit als ik maar lekker kan bingo'en met gezellige mensen. En ik vind het zo fantastisch om hier te zijn. Ja, en ik ja, ik wat dus mooie meer. prijs ook allemaal zie je. Kammetjes houten, kammetjes zie ik hier liggen. En uh, wat sticht dan? Is een soort uh, een rubber handje. Dat is een soort... Uh, ja, dat is een vriendschaphandje of zo, ik weet het niet, ik ken het niet. Nou, dat rubberhandje. Dat heb ik eigenlijk van Guus een keer gejat... Moet je gewoon iets verder vertellen, maar ja, dat was die handige handschoen. Die zogenaamde clito rub Dat vond ik zo'n leuk ding. Die heb ik er gewoon. Oh, is, dat, is dat nou die clito Ja, ik had er ja. al eens over gehoord. En nou, dat vind ik een beetje een smirre zo. Ik kan me, me herinneren dat uh, iets megmans daar een keer de hele keuken van heeft kunnen ontvetten. Maar daar wil ja. ik het verder niet over hebben. Nee, nou, ik wens u veel succes met de bingo. Ik heb er nog een lekkere fles sherry ja. mee. Er staan er genoeg meneer ja, Bingo. Ja, dank u wel. Zo fijn voor thuis. Zo nou, fijn. ik ik hele mooie fles sherry gescoord hier. Het is toch een goed jaar ook, zie ik? Nou, ik bof wel vandaag zeg. Mocht er al gratis in. Het gaat gewoon fantastisch. Dan is we een plasje plegen hoor. Wat, euh... Nou, eens even kijken. ik kom gewoon weer in de zaal. Wat is dat nou met die toiletten? Moeten we niet dan daar de deur door? Oh, muziek. Nee, maar wat zie ik hier nog staan? Zie ik hier een, een stand staan met uh, apparaten even kijken. Hallo, hoe bent u van de opbelapparaten meneer? Goedemiddag, u spreekt met Koos Kees van het Moutengestelle. Ja, ik zie er is hier heer. een stand staan voor de opbelapparaten die bedoeld zijn om mensen het leven wat, wat, wat draaglijker te maken. zodat zij dan gebeld kunnen worden terwijl ze anders helemaal niks te converseren hebben. Nou kijk, een mooie handel zo te zien is nog niet eens zo duur. Ook zo'n apparaat, 50 euro, dat is toch eigenlijk gratis zou ik zeggen. Valt reuze mee inderdaad. En wat u daarmee kunt bereiken is dat u in ieder geval zelf niet meer naar de telefoon hoeft om iemand te kunnen bereiken. Nou, ik vind het een fantastisch verhaal. Ik ga ze even verder kijken hoor. Tot zover. Doe 1. Mijn dank is groot, uh, meneer Brinkelman. Laat u onderdompelen in de mysterieuze wereld van Radio Yama. En natuurlijk in de wereld van de Bingo. Hallo, u bent hier bij uitzending. Hij is Precies. De wereld van de bingo. Ja, en u weet alles over de wereld van de bingo. Nou, de wereld van de bingo is mijn wereld. Want weet u. Dat weet de luisteraars ook. Ja, en de laatste keer dat ik u sprak had u het over de bingologie. Ja, maar ook weer de bingologie. Dat zal ja. de wereld doen veranderen. Dat zijn ja. worden. Of eigenlijk mijn getallen moet ik zeggen, mijn reeksen. Ja, maar uh, ik vond het een beetje. Ja, een beetje uh, profetisch uh, klinkt allemaal, als een secte en zo. Uh, dat vertelde ik nog. En nu ja, klinkt het ja, nog ik een beetje in de daarvan? Want kijk, je, je kijkt met spiegologie dat allemaal nou heel ook zo. En ik dacht, wat kun je met bingo, kan je precies dezelfde kant op krijgen. Ja, ja, maar ik ja, was het idee geboren van de bingologie. En dat is een fantastisch gebeuren. Ja, het klinkt een beetje eng allemaal. Hè. Maar goed... Ah, nou, nee meneer B, dat zit allemaal tussen uw oren. Tussen is mijn gaan... oren. Ja, maar zo, u, u praat er voorheen niet zo van... Uh, hè? Ah, halleluja. Nou, het is helemaal niet halleluja. Het is gewoon bingo hoor, meneer T. Oké. Okay. Het is gewoon bingo. Bingologie. Ja, en, dat is natuurlijk ook officieel bingo logisch, Dus ik kan wel wat mee. Ja, dat is waar. Maar er nog een nieuwe bingo soort ontdekt... Ja zeker, eigenlijk op basis dus van de bingo-logie ben ik verder gaan denken. We, denken, we moeten omhoog, de ogen We moeten de ruimte in, we moeten andere beschadiging moeten we involveren met de bingo. En de ruimte het idee in? ...om Cosmo Bingo te gaan doen. Cosmo Bingo, ja, nou. Ja nou. betrek de kosmos in de bingo en u zult zien dat de mensen ja. en zich zullen verbroederen. Nou. En de hele heelal met elkaar in vriendschap door het leven zal gaan. Ja, meneer ligt hier Hallo. Ja, ik ben er nog hoor. Kan, kan het allemaal een tikje minder religieus, want eh, anders eh, gaan wij niet meer met elkaar in discussie, hoor. Ik krijg hier toch geen. Dus zullen we er een apart eh, uur van maken? Uh, het Evangelie van uh, Thijs Giersnavel, De bingo-logie. Nou, het, het bingo iertje, dat lijkt me wel een leuke idee, ja. nee? Maar cosmo bingo is eigenlijk bedoeld om verder te kijken dan de aarde groot is. Maar wat doet u dan, bingo met planeten of zo? Dat ja, wij, dat het... wij wij wij gaan om de ruimte in, met ons bingo -spel, met stel met Met schieten wij wij getallen door door de ruimte. Ja. En dan kunnen de buitenaardse beetje en de een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje of ze daar een bingo hebben. Ja, maar, uit we, een beetje hebben beetje een beetje een beetje een dat een beetje een beetje een dat een hoe een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een zes. een beetje een ja. door de, door, door maar, de ruimte. Ja, een 6 zes, een zes of zo, of een 19. Nou, dat kan er ook. Als in ja. een 9 dat lijkt me toch niet zo moeilijk. Maar nee. nee, dat maar Dat, dat, dat ze dat dan zouden herkennen als 19. Misschien denken ze wel dat, dat er een of andere gebouw staat of zo. Dat is nou, Nee, man. Stikoud. We hebben toch hier versteldegels omhoog gevlies, man. Of begrijp ik toch wel? In beurt ja, uh, 2000 uh, of zo, uh, ja. wat ik. <laughs> Het, het lijkt me zo moeilijk om in de kosmos uh, bingo te spelen, meneer Giersnavel. Wel nee, we, nee. Ja, we hebben nog geen medespelers gehad, maar we zijn er ook nog net mee begonnen hè he, met er zijn nog niet de zoveel... Ja ja, er zijn nog niet zoveel inschrijvingen, wou je zeggen. Nou, nog niet, We zijn net begonnen. Dat ja, is ook ja. een paar lichtjaar voordat er ja. een, uh, dat wat ontvangen gaat worden. Ja, natuurlijk. Dus zo ja. kan een spelletje wel lang duren, maar ja, ja, het is wel leuk, hè? Ja, maar laten wij dan afspreken dat, uh, dat u mij af en toe gewoon even op de hoogte houdt van uh, het Cosmos uh, Bingo. Of Cosmis. Cosmo Bingo. Misde. Cosmo Bingo. Nou, ja. nog beter. Uh, al uh, geregistreerd die naam natuurlijk. Nou, nee hoor. Bingo, oh. gaat uit van vrijheid. Oh. Nou, oké. Okay. Uh, dat klinkt gezellig. Niet Gisnavel? Ja, ik denk Ja, Ja. Nou, het uh, lijkt me enig. Uh, mag ik u danken voor het gesprek? Maar natuurlijk. Het ja, vroeger niet geheel mijner zijn. Dat uh, vind ik fijn om te horen. Dan gaan we weer aan de muziek. Heel fijn. Dag meneer Gisnavel. Doei. Bedankt voor het bellen. Ja. Dag. En we hebben er een beller bij. Ik zou zeggen, stelt u zich maar voor, we hebben hier Brinkeman ja, van online. Ja, is, uh, precies. Oké, okay, uh, meneer Brinkeman. Ja, ik dacht uh... dat ik uh, niet wat eerder kon tellen, maar ja. ik zat uh, midden in een vergadering. Vergadering? Ja, ik kon niet weglopen Op de camping? Op de camping? Nee, ja, het is een bingo-begadering. Er wordt iets bingo en ja, dan is het over Gamba, maar... Ja, ja, dat kon we even niet. oké Ik ga het niet zo kort sluiten, want dan krijgen we straks een hele radio-runvlees-affaire of zoiets. Nee, maar alles is goed gegaan. We hebben een stuk van uw reportage gedraaid en ik vind hem echt erg geslaagd hoor. Een meesterwerkje van uw drie lijken, uw hele drie lijken. Ja, en ik hoop dat ik tijd genoeg heb om mijn mooie item van u te gaan editeren hoor. Uh, nou, dat heb ik ook. Ja, ik, ik heb uh, daar niet zo bij stilgestaan. Dan zou ik even een onderwerp moeten roepen, maar.. Ja, ah, daar we hebben we het gewoon voor we over. Over de dieren, over de camping, hè? Over de? Over de camping. De camping. Ja. Nou, uh, probeert u wat, uh, dat is uh, aan u. Ik heb er eigenlijk helemaal niet over nagedacht, dus... Uh, nee. Nee, oké, okay, dat is geheel aan u, uh, meneer Brinkelman. Ik, ik heb na dit uh, drie lijk zo uh, volste ja. vertrouwen in uw kakkers. Ja, en uh, de penningmeester die wou nog een plaatje aanvragen van de ja. Beatles, WM64. Uh, oh ja joh. Ik zou ik weten of dat mogelijk was? Nee, dat kan niet. Nee. Nee. Nou, ik zal het doorgeven. Oké. Okay. Geen Tot bezoekjes, hè. Volgens mij zou ik zeggen. Oké. Okay. Ik kan wel in Oké. Ja, nou oké, okay. dag uh, meneer Brinkerban. Dag. Ja, verzoekjes bij Gamba, wat zullen we nou krijgen? Aan de bron te horen, hebben wij een bedder aan de lijn. Hallo, eh... Uh. Ja, goedenavond, nou Precies, onze andere Giersnavel. Hey, Hoe laat. maakt u het? Hallo. Hey, <totstuk> twee keer? Ja, precies. Ja, het oude, wat is dat een klis. Het vond, vond u eigenlijk... Nou, nee, het was een soort... Het, precies, was, het, het was een soort reflex gewoon. Hoe maakt u het? Ik wist dat het nou, zou het komen. Ja! Ja, ik denk, ah, ja, goed, ik word wel vaak geïmiteerd, dat begrijp ik wel. geïmiteerd? doet u wel eens stemmetjes dan? Nee, ik hoor ze wel veel, maar uh, ik doe ze eigenlijk nooit na. Nee, nee oh. u dat nou doet, dat moet u weten. Maar ik heb daar geen last van hoor. Ik had een uh, zeer uh, deze ervaring, zullen we maar zeggen dan. He? Nou ja, dus, uh, ja, ik weet niet wat hij naar binnen gegooid heeft, maar uh, ja. het kan nooit wat goed is <laughs> Anyway, uh, waar hebben we hier slaap voor? Waar belt u voor? Nou, het kan natuurlijk weer een, een fantastische, mooie Rullenrubber-uitvinding. Ja. Want je weet natuurlijk eh, na een mislukking van de Rullenrubber dat je Rullenrubber moet. Nou ja, wij we werken hier zo'n goede rust aan. We hebben natuurlijk met de legering, met de lussen gedaan, natuurlijk de grootste successen weer weten te behalen. Ja. Dus ja, we hebben dat die lijn doorgetrokken en ook deze week heb ik er weer eentje, die gaan we weer helemaal maken. Een nieuwe Rullenrubber-uitvinding, begrijp ik? Ja, precies, want ook de dames moeten een beetje aan het kunnen, trekken kunnen komen natuurlijk. Want, uh, ja, de, de meeste ruller, -ruller uitvullingen van, van de laatste tijd, zeker in combinatie met de lussen latex, zijn vaak, vaak een beetje op de man gespeeld en ja. Ja, het moet ook eens een keer anders kunnen. Dus ik dacht ook, leuk voor, voor een leuke haardag zo, uh, het gaat me vaak, helemaal vaak met krul zet van tegenwoordig. <laughs> De ja, eerste krulset, is ten eerste niet de talen en de tweede, als je kijkt hoeveel krullen je daarvan kan maken, dat staat helemaal nergens op. Dus ik denk ja. daar moet ik wat beters van maken. Ja. Dus ik heb gelijk de rulkruller uitgevonden. De rulkruller? De nee, rulkruller, ja. Dat is een hele ja. fantastische ruller waar, uh, ja, laat ik staan er doorheen, ja. nogmaals. Voor de luisteraar die het dan nog niet wisten. Ja, maar... De uh, krulset, die, die, die, die, ja, die fantastische mooie krullen maken, die er ook gewoon in blijven. Want ja. hier geldt. Uh, en hoe lang? Rullerbaan. Ja? Het ja, oké. Okay. En okay. Hoe, hoe lang dan? Hoe lang blijven die krullen dan in? Nou, dat was wat ik net ga uitleggen. Ja. Kijk, natuurlijk dus ook hier weer. dat de structuur van die krullen... Het Zoals je ja, dat een beuk. Je gaat verbinden met de zwavelbruggen in de haarcellen. Mm -hmm. Blijf die krullen gewoon veel langer zitten dan normaal het geval is. Mm -hmm. Dus als je dan een keer zet je erin gaat, is dus is net of je permanentje hebt, dan hoeven we dus niet iedere keer naar de kapper... Nee. ...om die vieze gore hier op je, op je kop te laten smeren. Ja, ja ik kun je dat zo, uh, zo uh, kleurrijk uitdrukken wat dat betreft. Maar, plastisch eh, heet dat niet, Plastisch, ja. ja. Oké, okay, nou kan me er wat bij voorstellen inderdaad. Maar uh, wanneer gaat oh. het uh, op de markt komen dan uh, eigenlijk? Ja, dat is al op de markt. Oh, dat is op man. de dat markt. Is al lang op de markt. Oh, ik volgens ik... mij, eh, vooral met, dat, met, met het H van u, moet die eens aan zijn heel gaan denken. Nou, ik hoef is geen krul, krul, hoor. krullen hoor. Je krijgen man. Ja, fantastische kopkrullen. Ik hoef geen krullen hoor. Ik, ik weet niet, ik dat ben beethoven niet. Dat ja, is eigenlijk alleen voor dames, maar ook niet voor de heer. Ik bedoel, maak ja. het daar tegenwoordig. Ja, nou ja, ik, uh, u mag er een opsturen. Ik uh, probeer hem maar uit of uh, beginnen we daar niet aan? Ja, Meneer het is vanuit ja. voor andere haardelige <laughs> bedoel. Oké, okay. nou ik ga uiteindelijk het uit gesprek maken. Uh, bedankt voor het bellen meneer Gieslaven, het was weer een, uh, een fantastische gratis commercial. Wanneer ja. gaat u nou eens betalen voor die producten, uh, of een mooie commercial gewoon. Uh. Nou ik zou niet zeggen die lullen, maar krullen. Ja, precies, uh, laten we dat eens, uh... nou oké. Okay. Meneer Gieslaven, bedankt uh, voor het bellen. Ja, ga lullen, lullen. Ja, ik ga niet lullen, Die rullen, krullen. Oké, okay, dag. Dit is de gedichte, Piek. Deze parmante boy laat met zijn zware, maar toch ook zeer mooie stem. Uw gaan tintelen. Dit is de gedichte, Piek. Ja, dan hoop ik dan maar dat dit de gedichte, Piek is. Uh, Hebben we hier gewoon zonder een lijn? Ja, ah. Gelukkig, uh, Hans ja, van, van der Zwans. Uh, ja, hoezo? Uh, nou, ik ben bij mijn uh, grote vriend John Seed. Uh. John Seed? Nooit van gehoord, uh, meneer van der Zwans. En ik bel via zijn mobiele telefoon. Aha, uh. Ik snap het. Oké. Okay. Nou, uh, wat heeft u voor ons uh, in petto uh, eigenlijk? Nou, we hebben deze avond samen een gedicht in elkaar gedraaid. Uh. Ja, gedraaid. Nou, we ja, nou, nou, dachten u van de acht is maar uh, gambaar. Oh ja, ik moet nog even een gedichtje doen. Precies hoor. Ja, dacht en ik wel. Het uh, heet heel toepasselijk. Ben de bent u toch zak. Sorry? De zak. De, de zak, ja, heel toepasselijk. Ja. Ja hoor. Ja, daar bent u. Oké, okay, gaat okay. u door? Ja, daar ga ik hoor. Ja. Start de uh, muziek. Uh. Doen Oké, okay, de zak. Voor al wat is. Is hij, zo lijkt het, een zak te verzinnen. Zo is hij, de zak voor de rug de zogenaamde rugzak zo is hij de zak van Sinterklaas uh, yeah. misschien is dit wel een oude zak maar het is me daar geen zak uh, mm -hmm. zo is hij de zak voor de bouw de zogenaamde bouwzak uh, zo is hij de zak voor de doedel. De zogenaamde doedelzak. Zo is hij de zak voor de stofzuig. Eh, de zogenaamde stofzuigzak. Zo is hij de zak van plat. De zogenaamde plat zak. De mooiste van allemaal, dat is toch wel het scrotum Deze zak der zakken valt telkens uitermate sierlijk in zijn plooi. In vele gedaanten doemt hij voor ons op. Voor de een als een gevaarten, maar voor de ander als genot. Sommigen hebben hij, de anderen zijn koud. Hoe dan ook, het blijft de mooiste zak van. Allemaal. Op. Ja, ja doel, helemaal. Oké, okay, we gaan. Ontzettend lang, maar toch uh, ja, een interessant benieuwd. Eh, in uh, Mezelf, uh, daar heb ik niet zo op gelet eigenlijk, uh, maar ik, ik moet zeggen, het was geen oude wijn in nieuwe zakken, hè? Nee hoor, meneer, nee. meneer het was echt, uh, dat ja. is echt uh, goed. Ja, het, het was uh, een extase van zakken. Een hele originele mm -hmm. ja, kijk hm, op, op zakken. Ja nee, ik... Suck, ik ben ook uh, blij dat we u gewoon weer in het midden hebben met dit soort gedichten. Want uh, ja, die uh, zou uh, ons anders verwennen op dit soort uh, prachtige juweltjes, ik toch? Ik moet nogmaals de naam van John C. vermelden. Hoor. Ja? Want ook hij uh, heeft dit uh, meegeschreven. Jou, we zullen hem uh, plaatsen in de annalen. Oké okay, hoor. Ja. Dag uh, meneer dat een, Van de Zwans. Dat is een lekker plekje voor hem. Oké, okay, ik ben okay. u volgende week weer Oké, okay, bedankt voor het bellen. Ja, tot Dag meneer van de Zwaans, Nou, dat was echt geweldig natuurlijk. Meneer van de Zwaans, met een, een gedicht over de zak. Dat kun je alleen maar weer bij Gamba meemaken. Elke maandagavond van 9 tot 11, mocht je dit zo toevallig nu horen, dat is elke maandagavond van 9 tot 11 live. Ja, bedders en muziek van Abba tot Zappa en van Hard tot Samba. Nou, dat nucht op zijn, even zo in die toiletten. Hé, hey, neem maar, zegt Ronnie en uh, Hans. Hallo, Ronnie. Hallo. Uh, Hans ook. Ja, hallo. Hè. Hebben jullie hier misschien uh, deze passamalla nog een, een passelijk uh, Indisch gedichtje bij de hand? Of uh, komen jullie puur voor de ontspanning hier? Uh, nou, het is tamelijk ontspanning, hoor, wat wij hier zoeken. En uh, je weet, wij zijn op zoek uh, altijd... De filosofie, hè? Ja, die kan je hier volop vinden, dacht ik zo. Ik denk dat de Oosterse filosofieën hier volop aanwezig zijn, hè? Ja. En ja, daar zijn wij uiteindelijk altijd naar op zoek. Ja, en uh, natuurlijk ook een, uh, een onuitputtelijke bron voor uh, jouw gedichten. En uh, Ronnie, uh, jij ook een beetje zo uh, hier zo een beetje rondkijkt? Ik zie nog wel een beetje zenuwachtig kijken. Is er iets of zo? Ja, nou, ik heb net. Uh... Met uh, een, of, een of andere man met een uh, deal gesloten voor een reis. Oh, je gaat op reis? Nou, dat is ik fantastisch. Waar ga je heen? Naar Thailand, ja. En uh, ook uh, met, uh, met Tim? Nee hoor, ik, ik ga. Ik nu met u maar niet op hoor. Ik moet spelen, ik, ik kan niet ben. Nou, zeg, uh, die tante is dit. Ja. Ik, uh, ik ga alleen. Je gaat alleen en, en je loverboy dan? Je was toch zo helemaal in love? Ja, maar vakantief verschijnen hoor, ja. Ja, nou, dat, uh, je moet het houden zo. Nou, ik uh, hoop nog eens een keer een mooi item te maken met, uh, met jullie. Want dat met de vries, dat uh, vond ik toch niet echt uit de verder gekomen daar zo op het strand. Oh. Nou, uh, succes en uh, bedankt uh, daar. Hier <middels> langs die muziek. Nou, wel gehoord eigenlijk hoor. Steeds hetzelfde hier. Het is trouwens allemaal hetzelfde wat ze hier verkopen. Maar Jan Poppen Snijder. Ik heb het nog nooit gezien. Je wel eens gezien mevrouw, dat het zo gemaakt werd? Jawel. Ja, ik heb het nog nooit gezien. Die poppen zie je overal, maar je ziet nooit hoe ze gemaakt worden. Jawel, ik heb het wel eens gezien. Waar in Indonesië, in Indonesië zelf? Je ja. bent in Indonesië ja, ja, ja, geweest? Ja. Waar Waar in Indonesië? Uh, Sumatra, Java, Bali. Zo, dat is een heel stuk zeg. En uh, ook nog wat andere eilanden misschien nee. wat er liggen, er zat hè? Nee, Alleen die drie maken. Ja, ja en waar komen die Wajang Poppen nou precies gedaan? Is dat niet ja, van Sumatra Ina? dacht ik? Nee, we hebben ze Java gezien. Java? Dat is toch wel het drugsbevolks dacht ik daar hè? Ja, Jokja. Jokjakarta? Oh ja, dat is heel mooi met Fort de Kok en zo. Ja, ik weet het allemaal hoor. Ik ben er ook geweest. Ik heb er gelegen geweest. Ja, zeker. Nou, ik ga gauw verder, dank u wel, mevrouw. Nou, ik ben hier een beetje bij de info infobalie. Ik denk dat ik maar eens ga vragen of ze meneer, meneer uh, Lonnie op kunnen roepen voor me. Oh, uh, pardon. Hé, oké, god, voor het om een keer uitkijken, man. Krijg nou wat, joh, ben ik een lekker op, man. moet je met mij. Nou, uh, zeg, uh, gaat u zelf weg, ik was hier eerder als. Hij uh... ja, rol op, man. Nou, uh, doe niet zo uh, ineens. Hij uh... ja, rol erop, man. We hebben lekker met Russell, ga lekker je eigen de lopen doen, man. Daar gaat toch helemaal nergens over. Nou, eh. Uh... Ik ga verder hoor. dag, heer de Vries. Kijk lekker, jongetje, zo zieke met een rotte man. Ik ga Engelman. verder hoor, dag, enge man. Nou, ik kan er bijna niet door. Zo dik ben ik niet. Laten we nog een beetje spelen ook. Nou, dan moet ik het mijne van hebben. Ik moet een stukje luisteren hoor. Alun, alun, van die uh, rok. Nou, daar sta ik niet van. De tijd van de klontjong gebleven. Gaan we vandoor. Een beetje te druk deze muziek. Ik heb het er ook gewoon niet zingen. zingen. spreken dat toch ook Hollands. Dus toch ook in Hollands zingen niet waar. Nou, het is wel gezellig. Mensen dansen Een beetje. Nou, ik heb het wel gezien. Ik ga er van tussen. Bintan zie je nou? Zie je nou? Ik heb het nog gezegd. Heerlijke bintan bier. Dat mijn tijd. Helemaal stijf van de Kimine. En nog zo'n lekker bintan eroverheen. Nou, ik weet het niet hoor. Nu even niet. Ik heb het wel gezien. Het was weer een uh, heftige passemallan. De droom is eindelijk uitgekomen. Ook bekender gezien, behalve Lonnie. Nou, ik ga naar buiten hoor. Ik heb het al gehoord. Dat was uh, Brinkelman voor Radio Gamba. Tot volgende week. So excited! Ja, ik ben ook heel erg uh, opgewonden, want ik heb een, uh, een bedder in de lijn en uh, gaan we even voorstellen. Hallo? Hallo. Ja, goeie zonder, uh, ja, ja, ik ben Foseline. Ah, we hebben hier weer een uitzending. fantastisch. Ja, nou, uh, je was even weg, inderdaad. Uh. Ja, natuurlijk, ik was eventjes weg en ik ben natuurlijk ook uh, een beetje bezig rondgekeken. Zeker. Uh, dit kon voor vorige week. Oh, ik ja? heb ja, een paard wat ooit of zo en zo zo mooi is dat weer te zien hè? Ben jij daar naartoe geweest? Zingen, zingen, zingen, zingen. En ik was er weer heel uit, hoor. Ben jij daar naartoe geweest? Dat ja, ja, ik ben oh. erin geweest. Ja, we zat toen ik moest even kijken. Oh. En dan sta jij echt daar te zwingen, met je hele lichaam gewoon zo. Ja, ja met twee volle ja. gewichten die ik kon in de zaal komt, komt een weer daar te bevorderen. Heeft ook nou. een ander onderwerp, stichtingen of zo, want eh. Uh... Daar ga, hou je toch helemaal mee bezig, hè? Dat is u wel dat is de natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. En het is ook niet voor iets dat ik uh, moeder van, uh, van alle stichtingen ben, hè? Precies. Dat wist u. Dus ja, ik vraag naar de bekende weg. Maar ja. dat geeft u helemaal niet, hoor. Nee, vol. het is zo'n uh, even binnenleiden. Want ik ben heel benieuwd, je hebt alles iets te vertellen. Oh, dus ik heb ik iets. want u kunt zich nog wel herinneren, de gepelkruijer en de, de kniezuiger. Ja. Heel lang geleden heb ik ook gehad en die stichting ja, ja. Dan, uh, die dan die kniezuiger op me tegen de gepelkruijer al voor ja, heel de staat me daarbij ja. Inderdaad. Ja, maar nu heb ik in het verlengde van heb ik weer een nieuwe stichting ontdekt. En die houdt zich bezig met de cosmetische toepassing van de knierzuiger. Ja. Want dat was toch werkelijk heel bijzonder. En ik vond het gewoon nou. te moeite waard om dat de luisteraar te melden. Ja, nou vertel verder, Frans Bieler. Maar ik kan het zo dat ik de, de, de kniezuiger kan ook worden ingezet voor zogenaamde kniersuctie. Ja. En dat ja. speciaal om wat uh, af te vallen. Je bent ook liposuctie, hè, dan gaat u naar zo'n kliniek en dan, dan ja. wordt allemaal wat vet, wordt, dan, wordt er weggezogen. Ja, inderdaad. Ja, en dat misschien dat... dat iemand anders het dan weer erbij krijgt op een plek waar het misschien wat beter uh, zijn werk kan doen. Nou, doneren ze wat, joh. Nou, maar dat, daar zover wil ik niet gaan. Ah. dat is uh, dat die stichting, uh, die nieuwe stichting, althans zich bezighoudt met toepassing van de kniezuiger uh, in het kader van, van kniersuctie. Dus die hebben de kniezuigers erop, en dan een hele batterij knierzuigers. Ja. Zet je zo om je middel heen, dat heb ik een keer gezien, bij die, die knierzuigers, ik en heb die daar nog nooit gezien, zoals ze niet. Hoe zien die dingen eruit? Ik heb ze nog nooit gezien, die knierzuigers of knierzuigers, weet ja, Daar je wordt dat? ook wel een beetje geinzinnig over gedaan, hoor. Ja, maar ja. Ja, maar je ja. hm. ja, zet, zet je, je, je ervoor in. Je ja. Ja. Nee, nee, nee, ik hm. mag, ik weer niet weten. Nou goed, uh, en uh, hoe gaat dat dan verder? Daar zet je je voor in. Ja nou, ik zet me daar niet voor in. Ik kan het alleen maar even te laten weten. Kijk, ik uh. weet best dat er veel straf zijn. En misschien, ik zal het ook een klein beetje ja, het kan het ook niet helpen dat ik wat aan de zwaar gekant ben. Maar dat je dus, uh, dat blijkt dus toch dat je zo'n zo knieerzuiver kan inzetten voor kniersie. ja. Yeah. Oh, dan ga je toch gewoon naar zo'n stichting al best uh, experimenteel. Maar dan zetten ze zo'n batterijtje knieënzuigers erop. Yeah. En dan yeah. moet je eens kijken. Dan yeah. Haak je hele kilo's kwijt. Als snel sneeuw voor de zon. Dat is sneeuw voor de zon, die zuigen dat vet. vlak de huid heen. Nou, uh, ik denk dan dat jij misschien uh, toch staat te popelen om dat uit te proberen, of niet? Jazeker, jazeker. Ja. ik heb volgende week de eerste sessie in het schijnt dat ja. ik met mijn gewicht daar zeker wel 15 keer voor me terugkomen. Ja. Oh, wat maar is en, en dan ben je hoeveel kwijt? Nou, ik wil jullie niet in de bouw laten, maar uh, ja. ik denk dat het toch wel een uh, behoorlijk hoeveelheid afhoeft. Ja, behoorlijke hoeveelheid, maar is dat uh, oh, 20, ja, kilo? 20 kilo? Ja, ik vraag u nog op, niet naar de salaris. Dus, uh, <laughs> nou, dat mag u best weten hoor. Dus, ja, als je uh, zeker lid uh, van de trots bent, dan mag je het weten, maar ja. ik nu niet. Nou ja, Foselien, ik vond het uh, ontzettend interessant dat je weer even belde. Ja, zeker. Echt, uh, zeg ik, uh, ik ben het, uh, in volle overtuiging, echt. Hé, uh, hey, maar uh, wij krijgen nog meer te horen. Nou, ik kwam alleen alleen melden dat die al er dus ook voor cosmeters toegevoerd wordt. Oh, nee, ja. En dat had dus gesticht. Ja, dan kunt u het zwart tegen tekenen. Ja, ja oké, okay, dat en weten we nou wel. Voselien. Oké. hé bedankt, Voselien voor, voor het bellen. Nou, dat was weer gedaan? Ja, daar. Oh, we hebben trouwens uh, iemand die geen leugens vertelt aan ons. Hoor. Die vertelt nee. alleen maar... Nee, precies. Nee. We hebben Pieters Maan Die vertelt ja. alleen maar interessante dingen over de beesten. En dat zijn ja, geen het leugens. Ja, ik heb wel een beetje minder als uh, normaal. Maar ik heb ook gevonden is. Ja, nou, dat geeft toch helemaal niks, meneer Pietersma. U heeft je? altijd wel een interessant uh, ditje of datje. Ja, het gaat over de lama. Ja, de lama. Uh, bent u niet helemaal lekker, meneer Pietersma, trouwens? Als ik even tussendoor mag komen, u klinkt een beetje, uh, ja, een beetje ziek. Nee, ik voel me best hoor. Oh, nou, nou, ja. nou oké, okay, maar gaat u gerust? Maar het uh, gaat dan... over de lama. Ja. Die daar hebben ze daar in Antwerpen gebeuren, hè. Pietersma! Meneer Pietersma! Wat doe ik nou de vries over van vorige week? <laughs> Experimentele radio van Willem de Ridder. Waarom uh... noemen we dat niet dan? Ja, nou, dan heb ik volgende week weer wat. Ik bedoel, het is vijf voor. Ja, maar ja, wij veranderen de tijd gewoon. Ja, nee hoor, ik bedoel, het is toch wat het is? Ja, ik wil het best doen, maar dan komt de rest ook allemaal weer in het probleem, niet? Ja, met wat? 11 over elf uitrekenen? Ja, van ja. alles. <laughs> is het is een behoorlijk stuk. Eh, uh, nou ja, nee. We gaan uh, meneer Pieters maar gewoon uh, nog een keer laten binnen toch? Ja, maar zijn stem is echt niet zo de stem. Ah. Oh. Ja, ik wil het wel doen. Oké. Okay. Nou, dan uh, hebben we even een kijkje in de keuken gevonden van Radio Gamba. Dat is wel interessant, hè? Het is allemaal... Uh, ...uitgezonden, weet je wel? Ja, maar hij is namelijk stil. Dus even hetzelfde en leg het weer uit. <laughs> Ik ga eens kijken. Ik ga even een punt zoeken om in te prikken, let op. Ja, dat is nog eens experimentele radio hier, hè? Ja! <laughs> nou, nog even niet. Ja, als we deze muziek horen, dan weten we alweer hoe laat het is, en En meneer Pietersma aan de lijn, toch? Ja! Ja, meneer Pietersma! Ja, dan moet ik weer opnieuw gaan bellen. Ja, wat is dit nou? Hallo? Ja, dat ik ook wel eens wezen, hè? Ja, we hebben ook een vreselijke brom. Zullen we dit uh, als de rampenavond van, uh, van het jaar beschouwen? Ja, ik ga ik eens even die kijken die hoor wat dit is. Kijken, ah, de brom is in elk geval opgelost. Ja. Ongeveer. Maar, uh, meneer Pietersma, wat is dit nou? Gaan we het gewoon nou nog eens een keer doen, of uh... Ja, ik ben er wel klaar voor, want ja. ik heb het allemaal al gedaan. <laughs> ja, nou... Ja, het, het, nou, nou, ook het een, gaat over Antwerp, Het zou ook een zeer psychedelische ervaring... Het bromt heel erg. Ik ga uh, even ja. iets doen hier, meneer Pietersma. Wat gaat u doen dan? Radiogamba take, uh, ja, heel wat. Hey, we hebben hier een beller aan de lijn. Dat is meneer Pietersma. Ja, ik ben er nog steeds hoor. Ja, goed zo. Meneer Pietersma, ja. u heeft van die interessante ditjes en datjes ja, uit de, de beestenwereld. Ja, de, de webse. Ja, de webse. Daar heeft u over te vertellen dan. Ja, nou, eh, van de Antwerpen, van de, Antwerp, eh, van de ja. Tuin hebben ze daar, eh, hebben ze een lama, die heet hoors. en een beest op een paar, eh. daar hebben ze drie van die vrouwen aangerukt. En dat beest wil alleen maar met kamelen en paarden en ezels. Ja. Want het wil die niet paren. Eh, dus niet meer dan een fruitjeslama, begrijp ik. Nee. Nou ja. Het, eh, maar wel met een paard. Dan krijg je een paama toch? Dat zou ja, helemaal nergens op. Ja, maar je gezond. Nee, dat is dan niet gezond. Dan zijn degene niet weggelegd. Nee, precies. Eh, dus, eh, ja, nou, en dat, dat, dat kan niet. Nee, nou wat, wat doen we daaraan dan? Ja, er is op het moment niks aan te doen. Maar ik wou een luisteraars oproepen ze misschien met een, uh, een oplossing kunnen komen, hè, dat het meestal nog gaat uh, paren, hè? Ja, ja. Nou, ik weet niet of dat... Uh... Ja, ik, ik zou niet weten wat je daaraan moet doen, een beetje van nee. dat... Uh... Ja, nou, dat euh... weten ze daar ook niet. Nee, dat begrijp ik. Ja, Ik zit te denken maar... dat speeksel of zo misschien ja, gebruikt wordt. Nee, dat zijn dat, dat ruikt alleen maar, het zijn spuugens. Ja, maar dat ruikt dan misschien toch lekker. Een beetje zo uh, speeksel nee. onder die Nee, dat ruikt niet lekker. Nou, dat ruikt niet lekker. Nou ja, voor zo'n beest We wat over de websen. De websen, ja, ja, ja. Dat, uh, dat zei u al. Wat is er met die ja, websen? We hebben geen websen. websen, we zullen er minder last van hebben. Oh! Op die larven! Ja, ik zeg altijd. Heb... In, in, in, in dat hoek zitten die larven! Ja. En die scheiden dan een bepaalde vloeistof af. Scheiden uh, dat ja, uit, ja, tegen die tijd van uh, nu, dan krijg je, uh, dan gaan ze naar het terras, omdat uh, dat er veel zijn. Ja. Maar nou zijn er een heleboel door die hitte, die zijn doodgegaan. Ja. In, ja, in, in dat... dat nest. Ik heb geen uh, wesp gezien, uh, meneer Plegma. Nee. Nee, nee, inderdaad. Nee, die komen er ook minder, omdat er zoveel dood zijn. Ja, Vooral ja. Nou hebben ze genoeg scheid. Ja, genoeg schijt ja, ja, ze scheiden het af. Ze scheiden, ze scheiden die, die, die hele pak vol en dan vreten die, web, die websen, die, die vreten het op. Dat is uh, stront, wespenstront. Nou ja, nou, dat is zoete vloeistof. Ja, ja. En, uh, ja, ja die ja. websen, die worden dan, of die larven, die worden gevoerd met vlees. Ja. Dat ja. vlees eters. Dus. Oh, is dat zo? Die larven, ja. Die ja larven, hoor. larven. Killers, ja, ja, ja. Ja. Killers nou, in en, de dop. Als beloning krijgen ze dan zo'n druppeltje van die vloeistof. Ja ja, oh nou, en uh, dan blijven wij verschoon van uh, wespen. Op nou gras. ja, er zal er wel een enkel in komen. Ze ja, ja. gaan ook gek op die uh, drankjes allemaal, lekker zoet en zo, maar er zullen er veel minder komen, hè? Want ze hebben vreten genoeg nou al die stroom. Ja. Ja. Nou ja, goed. Uh, laat ze er eigenlijk stront lekker op eten. Vind ik heel uh, praktisch en uh, economisch. Ja. ja, inderdaad. En dan wou ik ook uh, Foselin nog eventjes uh, bedanken. Ja, Foselin, die had het... Ja, van de knieenzuiger. Uh, oh, zo de knieenzuigers. Ja, ik Elf... zou er ook graag uitnodigen bij ons op de boerderij, want over twee weken komen de eieren uit. Ik, ik, ik, elke keer hoor ik weer over dat beest, maar hoe ziet zo'n beest eruit? Dat vroeg ik ook al aan Foselin. Ja, nou maar... ja, ergens uh, tussen een uh, wandelende dak en een... Uh, een in. Oh, zo dan. Uh, Radio rundvlees komt weer ja, een beetje doorzetten. Ja, denk maar. Ze uh, zijn erg zeldzaam. Ze uh, doen het goed bij ons. Oh, Ze hebben wel pootjes en zo. Ja, ik probeer ja, met de. Misschien zijn de eieren bevrucht en dan kunnen ze komen kijken. En dan ze ja. Roseline komen kijken met v de stichting. Nou ja, dat lijkt me een goed idee, maar ik wil ze eigenlijk ook wel zien, dus uh, ja, daar kom ik ook dan wel voor kijken. Ja, ik doe ook uit bij deze. Oké, okay, bedankt uh, meneer Pieterman. de kijken. De kinderboerderij begrijp ja, ik, hè? Ja, maar he? ze mogen niet gevoerd worden, hè? Nee, wat eten we die eieren dan? Het zijn toch eieren? Ja, die eieren niet, maar die beesten. He? Ja, ja. Nou ja, goed, uh, dat, dat doen we toch ook niet. Ik neem helemaal niks mee. Ja, misschien geen. een boterhammetje voor mezelf. Geen wurmen. Oké, okay, nee, dat je doen we. Geen wurmen. Geen wormen, ja, ja. Nee. Nee, oké, okay. ik, uh, ik weet het toch niet, meneer uh, Pietersma. Nee, ik heb nog nooit zo'n een nee, beest nou gezien. Ja, dat, dat is het eigenlijk zo'n beetje voor deze week. Oké. Okay. Nou, bedankt voor het belletje. Dan volgende week ga ik je bellen, hè. Ja, nee, uh, fantastisch. Ik hoop dat allemaal wat technisch ja. wat beter is dan. Ik, als ik nieuws heb, dan meld ik het. Oké, oké. Okay. Okay. Bedankt, nee, meneer, Brinkelman. Kijken, uh, meneer Brinkelman. Meneer Brinkman, meneer Pietersma, dag. Helemaal de war. Ja, maar we hebben ook weer een crashes gehad, hè. Moet je nog maar kijken of je daar iets van merkt. Ja, als je er live bij bent, dan, dan maak je dat allemaal mee. Ik draai een nummertje voor Elmo. Uh, die moet ook nog even terugbellen trouwens. Tenminste, moeten moeten. Het is wel leuk dat we zijn al gesignaleerd hebben natuurlijk. Tenminste, de Vries wist daar wat over te vertellen. Maar uh, we gaan even muziek van draaien. Misschien komt die nog. En ik heb een bellende in ja. de lijn die we. Ja, precies, die mogen we toch niet missen. Hè? Ik, ik heb hier de Vries in de lijn dan dat ja. Laat ik hem wel eventjes voor gaan, natuurlijk. Hé uh, hey, de Vries, hoe is die? Hallo? Uh, ja, ja, je bent in de uitzending. Ja, is goed te doen hoor, allemaal hier. Ja? Ja, natuurlijk joh. Het was toch wel ja. weer een lekkere show zonder een beetje van die stress maar uh, voor de rest gaat het toch allemaal lekker. Ja, nou ja, gaat lekker. Nee, maar de vorige keer hadden we ook al van die pech, weet je wat? Dan heb jij ja. gebeld en de, de hele boel je plat. Dat was natuurlijk uh, niet echt prettig. Ja, ja, ik had, ik had begrepen dat het vorige week ook eraf gelaten was. Ja, en het allerergste vond ik dan dat jij dus dat album van uh, Sukkim Wisk ja, in de ja, handen gaat houden. Zoals ik zo. al zei, daar is een eerste drukje van, van dat album. Ja. Dat is, uh, ja, ik weet het niet zeker of het nou het 70 of het 80 wordt, maar wordt, maar in ieder geval uit, uh, uit 68 Ja, ja enige ja, ja, het eunig, hè? hoor. Ik bedoel, je ken het niet zo gaan halen in de winkel, maar met bij een beetje strip-antiquariaat uh, kan je dat nog wel vinden, denk ik, hoor. De enige eunig voor ja. Elmo's vader, ja. Ja, dat het is het, uh, in de tachtige jaren, dus het oh, moet er ja. vinden zijn. Ik heb hem echt nog nooit gezien, de Vries. Echt nee. Af. Hey, maar... Ja, ja, het is ja. een geinig deeltje. Ik heb hem ook niet, hoor, maar ik heb hem wel gelezen, natuurlijk. Ja, ja. Hé, hey, en uh, wat vond je van die show? Ja, dat zei ik al. Het was alles bij elkaar een lekkere show. De muziekje was ook dik voor elkaar. Ik vond het wel een uh, goed idee uh, dat we, we naar 64 uh, kon draaien. Maar ja, goed. De Ruttels waren ook leuk natuurlijk. Ja, precies. Maar ik had uh, trouwens uh, nog wel misschien een insteek dan uh, voor die, uh, die, die Pieters uh, Huppel Ja. Nou, Pieters, uh, uh, maar. Wat uh, dan? Uh, er is een boekje dat heet uh, De rijkdommen de Aarde. Dat is van ja. een... Uh, Samuel Nol, dat, ja, dat is eigenlijk een uh, rust, maar die is naar Duitsland gegaan. Die hebben een boekje geschreven. Ja. Een behoorlijke piller, uh, Jury, uh, Sam Jo of zoiets. Hallo. is dus in ieder geval door uh, de heer Brugman vertaald. En uh, ja, je kan het waarschijnlijk wel vinden. Het is uh, vervlakt naar de oorlog. Maar waar gaan we we over? Staat, uh, dus niet. Ik snap het, in, Ja, ja. Dus het, het geldt niet specifiek voor... Uh, voor, voor lama's, maar ik kan me herinneren, het gaat wel over uh, eenhoevige. Ja. En de eenhoevige, daar zijn wel degelijk uh, deze kwal is bekend. Dat ze zeg maar alles willen neuken, behalve ja. de eigen soort. Ja, joh. Wat raar, maar, ja, daar staan dus uh, middelen hoe? in beschreven. Ja? Die kan je gewoon door de voeding heen kiepen. Ja. Haal je we zouden puur plantaardig en zo. En die beetje, oh? Ja, die, die, die, die hoevachtige, die zijn gek op uh, plantaardig voedsel. Ja. Dus ja. Ja, ja, ik wil verder niet de dieren-expert uit gaan hangen, maar je ja, ja. heb je er wat aan die Pietersmaat. Ja, de, geweldig. Maar wat, ja, goed, was er spoorlijk dan niet? Gaan nou, ja, het gaan het, het, het is te vinden. Hé, uh, hey, maar hoe uh, planten ze zich voort dan, joh? Als ze alleen maar op bekeerde uh, feesten... Op, ja, joh, maar ik uh, denk uh, toch niet dat ik... Dat, heb je die pil gezien? Die heb ik niet helemaal in mijn hoofd zitten. Nee. Ik weet ook niet hoe lama ze Oh, die pil. Doen, pil. Ja, ja, die pil. Ik nee. weet wel dat ze spugen, maar hoe ze precies neuken en zo, weet ik niet. Maar ik weet nee. wel... Dat dit be uh, gedrag is uh, wel bekend, overigens, ja. Ja, ja. Goh, dat je dat weet, jij. Ja, dat, dat is. Hij veracht... had hey, oh, nog weet wat van verleden week, hè. Want ja, ik had natuurlijk uh, nog een kleine, geinig bijdragentje. Want ik spaar toch uh, tegenwoordig van die uh, toiletgedichties. Ja, toiletgedichten ja, precies. Ja, en die ik, had je. Ja, als hij even de ruimte geeft, wil ik hem nog even doen, ja, hoor. Ja, heel graag. Nou, uh, daar komt hij dan, hè. Ja, oké. Okay. In deze donkere hallen. waar geen vogel uh, zingt, uh, laat. De mensen iets vallen dat geweldig stinkt. <kwijnt> daar is uh, een van de ja. wc ruimpiezen Misschien ga ja. ik uh, daar een boekje van maken of zo, veel meer ja. geinig. Goh, wel een wijsheid. Uh, Kijk, ik uh, heb uh, hem dus uh, niet van mijn eigen. Dat dus je niet denkt dat ik uh, zit te plagiateren of zo. Mm -hmm. Nee, de Vries. Ik uh, blijf nergens. Ik van. Bedoel, uh, het is gewoon dat schrijven mensen op. Kil Kilroy was hier en zo. Je kent dat wel. Oké. Okay. Nou, maar, uh, ja, dat, dat is het eigenlijk zo. Nou, hartstikke door. bedankt de Vries voor het bellen. Ik ga nog okay. even een plaatje draaien. Ik zeg altijd, hooi, hè. Oké, okay. dat was de Vries. Uh... Yes, Loka. Bedankt allemaal. Lekker voor het luisteren. Allemaal bedankt. Tot volgende week. Ja. Ach jee. We krijgen een bellen. Ik ben in uitzending. Oh ja, we sluiten af. Hallo. Hallo. Hallo, dus. Porceline, We sluiten af, Corseline. Moet je mij verstaan? Ja, ik versta je wel. Maar we Kunt sluiten net verstaan? af. Ja, ik sta met Corseline. We sluiten net af, Porceline. Ja, sorry dat ik u nog zo laat stel. Ja, wat... Uh, maar ik durf eigenlijk niet goed te Wat heb, in je, in heb je, je op je hart dan? Nog even heel snel. Ja, nou ja, dat was moeilijk, hè? Ja, het is heel moeilijk. moeilijk maar ja, we worden zo verlaagd door de paters in het klooster. Ja, nog steeds. Nou ja, dat Kortseling. is niet. Er is een zekere Thijs is langs geweest en nu, nu moet iedereen, ook die zijn steeds heel met een soort bingo-aanspattingen bezig. En het is een terreur ten top, het ja, ja. wordt steeds gekker met iedere dag. En ja, ja. Nu doen ze bingo-lopen. Nou, we wensen je erg veel sterkte, Korsing, Er moet echt een einde gemaakt worden. Die tune, het is ja, een wat einde. Moet ik het daar nou ja, ja, nee, nee we dan praten dan dan zo. Wacht even, we blijven in de lijn, we gaan zo verder in het borreluur. Oké, okay, moment. Oké, okay, dat was doen, het. Eén moment. Radio, chamba, radio, chamba, radio, radio, radio radio. -ba, -ba, radio, radio, radio, radio, radio, Abba radio, Sapa radio, radio, radio, Radio, Ja, het gaat allemaal zo even geheel. Korselien, ben je er nog? Ja, ik zit net te vertellen dat ik het misschien wel. Uh, nou, het goed, ja, een beetje ja. jammer vind dat ik zo laat spel, Maar ja, ik ja. moet toch. Nee, wij hebben nu alle tijd, het is een borrelje. Ja, ja, goed, het is gewoon. Ja, dat bingo terwijl er ook te om mee doen. Ja, nee. Dan komen ze weer langs met dat bingo en dan lopen ze met te schreven. bingo, bingo. Oh, is dat en, zo? Ja, en dan over bingologie en zo. ik vind het allemaal heel vreemd en dat kan er gewoon niet meer tegen. Bij die paters? Had, ja, die paters, en dan doen ze het gewoon rechtstreeks naast mijn deur en dan kan ik niet slapen en dan kan ik ook niet gewoon mijn eigen dingen doen. Ik nee, nee. vind dat het bingo namelijk helemaal niks. Kan het niet leuk vinden gewoon, ze willen dat graag meedoen. Ja, ik weet ook wel waarom hoor. Ik weet dus wel waarom ze dat willen. Ja. En daar trap ik mooi in. Dat wat is ik daar dat mee dan? Gaan doen. Wat is dat dan? Nou ja, dat begrijp je toch ook wel. Nee? Die willen gewoon allemaal dingen van mij, die ik gewoon niet wil doen. En toen denken ze dat ik dat had via de bingo. Of misschien dat ze de volgende keer met een soort Z naakt bingo via, komen. Via, via de, ja. de... Ja, ja, ja, wat ja, ik topless, dat we weer topless nou, moeten. Ja, via ja, de bingo ah, betting, in. denkt u dat? Nou, ik weet niet. Ik heb daar gewoon heel, heel veel moeite mee, dat ik niet voor in de klooster. Ja, bingo en bet, dat uh, spreekt natuurlijk wel lekker makkelijk uit naar elkaar, hè? Ja. Dat het ja. iets aan het onderwerp vermindert af, ik vind het gewoon, het is heel moeilijk. Ja, ja het is ook heel moeilijk. Hey, uh, maar, uh, ja, wat kan ik daaraan doen, hè? Wat kunnen wij, mee. kunnen we de luisteraars daaraan doen? Dat uh, vraag ik me af. Misschien kunnen ze uw steunen in deze moeilijke ja, tijd. Ik denk misschien ze mij met tips kunnen helpen, dat ze ja. een kaartje sturen met een, met een leuke tip erop dan laat die dus maar maar lekker zijn van de Lappiepaard. Dat heb ik al gevraagd. Ja, dat heb ik vorige Bingo terug. Ja, heb ik vorige op. week Deutelijk, ook al gezegd. Ik weet het gewoon niet hoor. Nee, maar dat heb ik vorige week toch ook al toe opgeroepen. Maar ja, als het niet komt, uh, mevrouw Smegmans, ik bedoel. Ja. Misschien kunnen ze dan proberen dat ik voor mij, dat toch in gedachten te nemen met takta. Misschien dan toch, wel wat aan hebt. Aan ja. Ja. Ja, ja, dus ja. Het en... is heel moeilijk, Ja, nee, ik begrijp het. U heeft het is ook heel moeilijk. Maar we hebben ook nu uh, echt uh, voldoende tijd voor God, uh, uh, uh, uh, u, ja. God, eh. Bid u. Ja, wat denkt u? van ben Monneke in het klooster, hè? Mijn man heb uh, je dat een stukje. Ja, maar... maar. niet. Monneke. Nee, best... je vind je daar gevangen. Ik ben een monneke. Maar goed. Ja, een monneke, ah. Dat is heel moeilijk. Ja, ja ik, ik heb wat last van mijn oren, hè? Ja, weet, dat is ook moeilijk hoor. Wist u dat? Als u last van de oren heeft, dat is ook moeilijk, hè? hè? Hè? Het is moeilijk. Dat gaat smegmans. Dat is, ziek, is ook moeilijk. Makkelijk niet. Ik, ja. nee, ik moet er maar proberen een te leven, ja. Het is, uh, het is ja. geen landje meneer. Tee, dat nee. kan ik niet wel Nee, dat, dat, dat kan ik me helemaal inleven. Ja. Hoe oh, heb je ze weer oh. Maar uh, dit is een, eh. Uh, ja, God, is een ladertje dit ook, hè? Ja, het was je voor mij nog mij heel, heel erg laat. een drempeltje om overheen ja. te komen, maar het is, ja. het is dan eindelijk toch gelukt. Ja. ik ja. uh, ben blij dat ik wel dat het lucht hier je weet dat Je valt heel erg op dat ik eventjes gewoon heeft het mogen zeggen, wat de bingo terreur mij allemaal gedaan heeft. En misschien ja. Misschien dat het dan beter kan bereiken. Ja. ja. Hey, mevrouw Smegmans, bent u een beetje opgelucht? Nou, ik weet het nog niet. Ik ga er zo over nadenken. Maar ja. misschien hoort u dat van wel een volgende keer. Ja. Oké. Okay. Nou, belt u de volgende keer gewoon wat vroeger. Ja, diepe zucht. Nou, we, we bidden voor u, mevrouw Smechmans. Dat is heel vriendelijk, Oké. Okay. Tot de volgende keer. We gaan zo naar 11 over 11 nummer. Oké. Okay. Oké. Okay. Dank 8 minuten. Oké. Okay. Dag. Ja, we ja, moet even het moet een einde aanmaken. Ja. Oké. Okay. Dag. Nou, sterkte, hè? Volgende weer dag. dag. Oké. Okay. Ja, ja, Ja. Ja, nou, dit klinkt zielig. Ja, dan nou hangt ze op, ja.